Acht uur, Joris Tumenitski met het NOS-journaal. Minister De Jager wil in de wet vastleggen dat banken de klanten centraal stellen. Volgens hem hebben banken te vaak voorrang gegeven aan financieel gewin. Hij wil dat banken een algemene zorgplicht krijgen. Dat betekent onder meer dat banken in het belang van de klant handelen... als een advies geven. Ook krijgt de AFM de mogelijkheid om eerder in te grijpen... waardoor mensen beter worden beschermd tegen slechte financiële producten... Daardoor moet het vertrouwen in de financiële sector worden hersteld. YouTube hoeft beelden van de omstreden anti-islamfilm... over de profeet Mohammed niet te verwijderen. Een rechter in Los Angeles heeft een verzoek daartoe afgewezen. Dat verzoek was ingediend door een actrice in de film. Ze zegt dat ze een paar keer met de dood is bedreigd... sinds de video is te zien op YouTube. Ook zei ze dat de affaire erg schadelijk is voor haar carrière. De rechter in Los Angeles zei dat haar belangen niet zo groot zijn... dat de film moet worden verboden. Samir A. is een paar dagen geleden in zijn cel opnieuw aangehouden voor terrorisme. Volgens het landelijk parket zou hij een aanslag in Nederland hebben voorbereid... en in een zoektocht naar explosieve hulp hebben gezocht van medegevangenen. Hij zou na het uitzitten van zijn straf de aanslag willen plegen. Al van een doelwit is niets bekendgemaakt. De advocaat van A. spreekt van een onzinnige verdenking. Hij vermoedt dat hij is bedoeld om te voorkomen dat Samir A. in september volgend jaar vrijkomt. In Zoetermeer is vanmiddag een deel van een school ontruimd... na een melding dat een leerling een vuurwapen bij zich zou hebben. Het gaat om een bijgebouw van het Oranje Nassau College. Leerlingen mochten na ondervraging in groepjes naar buiten. Volgens de school was er geen sprake van een onveilige situatie. Dan nog het weer. Vanavond bewolkt met in het noorden wat motregen. Ook morgen overwegend bewolkt en soms in het noorden wat regen. Het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Ik open de vergadering. Het woord is aan mevrouw Peters, meneer Koppenjan, de heer Van der Ham... mevrouw Wiegman, meneer Hernandez, meneer Abtroot. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wie is daarvoor? Voorzitter. Voorzitter. Als ik zeg nee, is het niet. Dank u wel, voorzitter. Graag mevrouw Verbeet, lieve Gerdy. Ik zal je missen. Dank u wel. Ik sluit de vergadering. Welkom mevrouw Verbeet. Goedenavond. Hoe was dat die laatste keer met die hamer? Nou, was is heel bijzonder. Want eigenlijk uh, gebruik ik hem haast nooit. Uh, enkele keer om de vergadering te openen als het een beetje rumoerig is. Maar nu heb ik hem ook echt gebruikt om de vergadering te sluiten. Ik, dat doe ik nu echt wel zo. Ja. Ja. En, en, en we gaan u missen, werd er gezegd. Ja. Gaat u hen ook missen? Ja, ik ga, ik ga het werk zeker missen. Ik ga vooral de mensen enorm missen. Ja, de mensen waarmee je werkt. Je hebt, ik heb natuurlijk een, een ploeg hele na, he, naast de medewerkers. Die ga je enorm missen. En, uh, maar de, de, al het personeel in de Kamer, alle medewerkers van de Kamer... werken zo goed en maken zo mogelijk... dat de Kamerleden hun werk goed kunnen doen. Ja, dat ga ik enorm missen. Ja, en nou is vandaag de nieuwe Kamer geïnstalleerd. Uh, u bent daar een he hele tijd onderdeel van geweest... Hè, want u bent Partij van de Arbeidskamer lid sinds 2001... en de laatste zes jaar Kamervoorzitter. Uh, maar vandaag was u er niet meer bij of was u er toch? Ik weet eigenlijk, niet. wat heeft u nee, gedaan? Nee, nee, nee. Ik heb vandaag een beetje uitgeslapen. Uitgeslapen? <laughs> ja, vorm, ik was weer om tien uur wakker. Dus het is voor mij echt heel, uh, heel uniek. <laughs> en uh, er was natuurlijk wel nog een beetje gaar... want het was een lange dag gisteren. En, en een emotionele dag ook, toch... En toen ben ik wat post gaan doen en uh, dozen gaan uitpakken. Um, uh, en uh, ja, vanmiddag had ik heel telefoontjes weer. En toen naar Max uh, uh, televisie Precies, om uh, over Alzheimer, Alzheimer uh, te praten. En dat vind ik heel belangrijk. En nu bij u. Dus de hele dag niet in Den Haag? Nee, ik heb niks van de beëdiging gezien. Dat vond ik heel apart. Niet, niet even de tv of radio aangezet? Nee, toen was ik er niet. Om één uur uh, was ik er niet. Dus dat uh, nee, ik heb het gemist. Nou, ik heb zelfs het debat niet gezien. Maar is dat misschien ook geen toeval? Misschien kon je er helemaal niet naar kijken, of wel? Nee, ik nee, geloof niet dat ik daar last van heb. Nee, nee, nee. Nee, kijk, ik, ik zit natuurlijk niet altijd alle vergaderingen voor. Dus ik heb wel vaak moeten verzuimen... en dat een collega de vergadering voorzat als ik een andere activiteit had voor de Kamer. En nu dan, omdat ik geen Kamervoorzitter meer ben... nee, ik geloof dat ik zo ook niet gebakken ben. Nee. Nee, nee, nee, dus echt gewoon een keertje er niet mee bezig geweest. Dat ja. is ook heerlijk, toch? Ik vind dat, ja, hoor, ik zeg heel eerlijk, ik vind dat heerlijk, ja. ja dus ook niet meegekregen dat... Uh, uh, vandaag uh, officieel Wouter Bos en Henk Kamp dan de, uh, uh, he, uh, uh, het horen hebben gekregen... dat ze het mogen gaan doen he, als Ja, dat, dat heb ik via uh, nu.nl, weet je wel. Dan ja. kun je uh, voortdurend het nieuws zien op je, op je telefoon. Dat heb ik wel gezien. En dat is goed. Uh, dat betekent dat er veel vaart zit in de formatie. Daar ben ik heel blij om. Ja, en vaart in de formatie. Ik hoorde vanmiddag uh, op de radio... Ik meen Rutte zeggen op een vraag van een journalist... Uh, uh, wordt dit de snelste formatie ooit? Zei hij, ja, dat zou kunnen. Wat denkt u eigenlijk met uw ervaring? Nou, ik heb het idee ook dat het dan de snelste formatie ooit wordt, weet ik niet. Maar ik heb wel het idee dat, ze, dat het beide ervaren mensen zijn. Ook de, de informateurs die nu aan het werk gaan hebben het uh, eerder gedaan... En men, men, de indruk die ik heb is dat men echt uh, uh, van goede wil is... ook om het snel te doen. Ook omdat men overtuigd is van het feit dat het niet goed is... als, als we met zulke grote problemen in Nederland zitten... om het dan lang te laten duren. We hebben, je moet niet te lang geen echte uh, missionaire uh, regering hebben. Ja, maar er werd ook gezegd door de oppositie... dat kan helemaal niet, links en rechts, zo bij elkaar. Dat, dat lukt helemaal nooit. Ja, dat zullen we zien. Ik, ik sluit niet uit dat het wel lukt. Er wordt ook gevoetbald trouwens op dit moment. En dat uh, mogen we niet vergeten. Uh, een Europa League wedstrijd. Nijper tegen PSV en die houtkamp. Ja, slecht nieuws voor PSV. Want zojuist is het 1-0 geworden voor Nijper. De wedstrijd zit al in de tweede helft. Uur tijdsverschil met uh, Oekraïne waar de ploeg vandaan komt. Een foutje achterin bij de Rijk van PSV. Zorgde ervoor dat Mateus, een Braziliaan die in Oekraïne voetbalt voor Dnieper, kon scoren. En dus staat eh, na 52 minuten in de wedstrijd tussen Dnieper en PSV thuisboeg met 1-0 voor. Gerdy Verbeet is mijn gast sinds gisteren voorzitter af van de Tweede Kamer. Uh, is vanmorgen lekker gaan uitslapen tot tien uur. Hè? Want dat kon dan eindelijk. Uh, maar wij gaan toch nog even terug naar die kamer toen u er gisteren nog was. De dag van uw afscheid. U werd overstelpt met uh, mooie woorden. Laten we daar even naar gaan luisteren. Eerst horen we Willy Bord van Beek. Uh, dat is uw vervanger geloof ik ook. Of was uw vervanger. Dan Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer. En tenslotte premier Mark Rutte. Toen ik in 2006 op een dag naar huis ging trof ik u in de parkeergarage. Zonder veel omhaal vertelde u mij toen... dat u voornemens was... u kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Kamer. Geen onderzoek naar steun. Geen beroep op u door anderen. Nee, gewoon uw eigen ambitie. Ik wil voorzitter worden. Na de laatste stemming... heette de nieuwe voorzitter... tot vele verwondering. Verbeet. U combineert in de vergaderingen op een unieke manier directheid, luchtigheid en humor enerzijds... en respect en ernst anderzijds. Refererend aan de uitspraak bij je kandidaatstelling... Verbeet is het begin van verbetering, zou ik willen zeggen... Verbeet heeft verbeterd. Je oma zou trots op je zijn geweest en niet alleen om je smaakvolle kleding. En dat doet men dan ook heel veel genoegen je te mogen vertellen... dat het haar majesteit, de koningin is behaagd, je te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ja, hoe heeft u dat doorstaan gisteren, al die mooie woorden? Ja, daar werd ik ontzettend verlegen van, eerlijk gezegd. Want je doet gewoon je best. Tenminste, ik heb gewoon mijn best gedaan. En, en ook af en toe wel eens naar mijn, naar mijn eigen idee gebloeperd. En, uh, en dan toch dat mensen zo... Uh, ja, zo waarderende dingen over je zeggen, vind ik wel heel bijzonder. Ja, ja geen, geen, geen, geen kwaad woord eigenlijk, hè? Nee, nee, nee. Hoewel dat vaker gebeurt bij afscheid, geloof ik, hè? Dat ja, komt op de mooie dingen naar boven worden ja, gehaald. Ja, ja, ja. Maar in uw geval, vriend en vijand, zijn het erover eens... <laughs> dat u het heel goed heeft gedaan. En waarom noemt Willy Bord van Beek uw oma? Omdat ik heel veel kleinkinderen heb. Nee, maar hij noemt uw oma volgens mij. Oh, mijn oma. Ja. Um, nou, ik, ik, ik, ik heb op mijn kamer heb ik uh, foto's hangen. van het Bikkers Eiland in Amsterdam. waar mijn uh, grootmoeder haar jeugd heeft doorgebracht. En ik heb vaak over haar verteld, ook in interviews wel, dat ik. Uh, vanwege haar verhalen over haar jeugd, heel arme jeugd... veertien kinderen, drie hoogachter. Dat ik door die verhalen sociaaldemocraat geworden ben. En, en dat ik um, um, iedere dag als ik de Kamer binnenkom... Uh, er wil uitzien, uh, dat ik denk, zo zou zij trots op me geweest zijn. En ook uh, bij de beslissingen die ik neem, ja, toch uh, wel in mijn... Achterhoofd hou, dat je altijd eerlijk moet zijn, dat het soms niet makkelijk is, maar dat je moet staan voor, uh, ja, voor je taak. En uh, ja, dat is een soort van uh, fairness die ik in, de, in, de, in, mijn, in mijn opvoeding heb meegekregen. En ja, in die zin zijn mijn grootouders en ook mijn ouders toch, ja, is toch wel je, je, ja, hoe noem je dat? zou je dat kunnen zeggen? Dat zijn dus toch je roer, dat is toch je kompas. Ja, en, en heeft zij het nog bewust meegemaakt dat u de politiek inging? Nee, nee, dat heeft ze niet. Dat, nee, ik, ben, ik ben natuurlijk in alles eh, behalve met kinderen, was ik erg vroeg. Maar verder was ik. Oh. <laughs> ik was pas 50 toen ik uh, in de Tweede Kamer uh, kwam. En ik ben nu uh, 61. Dus die periode heeft ze niet meegemaakt. Toen was ze al overleden. Mijn ouders hebben dat natuurlijk wel uh, geweten dat ik het wilde. Want mijn vader was net overleden toen ik uh, op de lijst stond de eerste keer. Ben ik niet gekozen, overigens. En mijn moeder was toen ik uh, lid werd van de Kamer al heel erg uh, vergeetachtig. Ja, en heeft ze het niet meer bewust meegemaakt? Heeft het absoluut niet bewust meegemaakt. Nee, in het begin kuste ze wel het televisiescherm als ik erop was. Echt waar? <laughs> ja, ja. ja dat vond ze. ze herkende dus wel uh, dat het iets heel bekends was. En, en ik, misschien dat ze me toen ook weer herkende. Maar wat ik daar deed, dat had ze toch niet helemaal in de gaten. Nee, nee. Is dat moeilijk eigenlijk, dat ze het niet meer echt bewust heeft meegemaakt? Uh, dat, ja, nee eigenlijk. Ja, misschien zit het raar in elkaar, maar ik, ik weet zo van binnen... Uh, dat ze het geweldig gevonden had. Hoewel ik ook weet dat mijn moeder, uh, toen ik uh, voor de klas stond... dat ze dat echt het mooiste beroep van de wereld vond. En me daar ook... Uh, voor geknipt vond, zoals ze zelf altijd zei. En ze vond het heel jammer dat ik, omdat toen de tijd te veel waren, leraren waren en te weinig leerlingen, uh, werd ik ontslagen en moest ik echt iets anders gaan doen. Dat vond ze ontzettend jammer. Zij, mijn moeder vond het onderwijs voor zichzelf. Ze heeft ook altijd voor de klas gestaan. In het middelbaar onderwijs vond ze het mooiste wat er was. Je werkt met levend materiaal, zei ze altijd. Nou ja, dat heb ik natuurlijk als voorzitter heb ik ook altijd met levend materiaal uh, gewerkt, hoewel het niet te vergelijken is met het, uh, met het onderwijs. Nee, Dat levende materiaal heeft u ook heel netjes toegesproken op uw laatste dag. Daar hebben wij ook nog wat uh, fragmenten van, want u had voor iedereen een mooi woord. Verzint u dat dan zelf trouwens? Of? Nee, daar word ik echt bij geholpen, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb bij, de, bij iedereen ook echt iets van mezelf toegevoegd, maar ik krijg een aantal praktische gegevens, krijg ik echt uh, aangeleverd door mijn geweldige medewerkers. Nou, laten we even uh, luisteren naar een aantal uh, van uh, die woorden. Allereerst horen we uw speech voor Ronald van Raak van de SP. En wat ik leuk vind, u heeft mij persoonlijk verteld... dat u ook wel weer vrijwilligerswerk wil doen om mensen te gaan helpen... Met die in de financiële problemen zitten. En het vindt nou zo aardig dat u niet meteen denkt aan een carrière bij een bank. Dat zal het wel worden, hoor. Ja. Johan Houwers, Ook dierenwelzijn had een plek in uw portefeuille. Wat geen toeval was, want u bent op Dierendag geboren. Het is een beetje op de rand, deze. Dat snap ik, hoor. Maar goed... Dat helpt weer, dan kunnen we even ontspannen. Hè? Sharon Dijksma, ik heb je nog gesteund op het congres toen. Weet je dat nog? Kleine Sharon op dat podium. U weet niet wat u zag. Het was geweldig om mee te maken. Hm. Sommige Kamerleden werden emotioneel van uw woorden. Hè? Ja, dat zag ik later in, ook in de krant. En ook op, op dat moment wel bij sommigen. Bij Ineke en bij uh, uh, Richard de Mos van de PVV. Ja. Heeft het u verbaasd dan dat u kennelijk zo'n invloed op ze heeft? Of zo'n effect? Nou ja, toch eigenlijk wel een beetje. Ja. Maar ik snap het achteraf wel. Want het zou denk ik bij mij ook zo uh, gewerkt hebben... als iemand me toegesproken had. Dus voor, ja, je hebt toch een heel groot deel van je leven daar uh, doorgebracht. Of in het geval van uh, de mos. Hij had daar veel langer willen zijn. Hè? Wat hem betreft heeft dit te, ko te kort geduurd. Hij heeft daar verdriet ook van. Dus dat, uh, ja, dan ben je emotioneel als iemand er niet vriendelijk tegen je zegt. Hè? We gaan heel even naar, naar het voetbal. Want er is gescoord en die hout kwam. Ja, en uh, voor die uh, mensen die... dat te volgen heel snel melden dat Dnepr uit Oekraïne ook 2-0 heeft gescoord en PSV dus een hele moeilijke avond tegemoet is gegaan in Oekraïne. 2-0 voor Dnepr tegen PSV. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. En vandaag met Gerdy Verbeet, Partij van de Arbeidskamerlid sinds 2001, waarvan de laatste zes jaar als Kamervoorzitter. En heeft u, mevrouw Verbeet, dat Kamervoorzitterschap niet ook eigenlijk een heel menselijk gezicht gegeven? We hoorden u net even, als een soort moeder van de Tweede Kamer bijna, uh, de mensen toespreken. Was dat niet eigenlijk uw kracht? Misschien wel. Ik denk dat ik uh, heel erg van mensen hou. Uh, en uh, mijn, mijn uh, opdracht is geweest voor mezelf... dat ik artikel 50 van de grondwet... Uh, ja. Uh, kracht wilde geven. En dat artikel zegt uh, dat de Kamer het gehele volk vertegenwoordigt. En ik heb altijd gedacht, dat doe je ook door toegankelijk te zijn. Niet alleen uh, dat we klantvriendelijk willen zijn als mensen naar ons toekomen... maar ook door de debatten zo te organiseren... en het taalgebruik wat we gebruiken zo te doen... dat mensen ook kunnen begrijpen wat we doen. En uh, dus toegankelijk zijn, letterlijk en figuurlijk. En dat is... Uh, uh, dat is, dat is denk ik goed gelukt. We hebben twee keer zoveel bezoekers en kijkers als uh, toen ik begon. En uh, ik, ik merk aan mensen dat ze, ook uit wat ze me schrijven, dat ik uh, inderdaad uh, voor hen vaak een, een, een reden geweest ben om meer te gaan kijken en dat ze meer begrepen hebben van politiek. Ik heb ook in, in het begin. Het is fantastisch uh, toch? Dat, dat ja, mensen dat wel schrijven. Zonde. Ja, dat is echt geweldig. En, echt, en niet een paar, hè. echt honderden brieven. Ja. En hoe komt dat dan? Hoe verklaart u dat dan? Is dat omdat hoe u daar zit, hoe u heel menselijk deze Kamerleden ook toespreekt bij hun afscheid. Is dat toch de toon die dan anders is en dat het volk dat dan gewoon beter begrijpt? Dat denk ik. Ik denk dat ik er ook echt op gelet heb om um, um, um, altijd zo te praten praten dat je geen afstand schept. Dat is heel makkelijk. Je kunt uh, spijkerschriften spreken, hè? daar hou ik niet van. Je hebt een Janneke taal dan? Ja, ja, nee, dat ook niet. Nee. Dat hoeft niet. Nee, mensen zijn, hebben tegenwoordig allemaal een... Uh, zelfs mensen met een lage opleiding hebben een veel hogere opleiding... dan, uh, dan mijn grootouders. Dus dat, uh, dat hoeft helemaal niet. Maar wel uh, toegankelijk, want voor je het weet spreek je in jargon... wat ook ik uh, niet meer uh, begrijp. Ja, en, en uh, mensen houden ook he eigenlijk helemaal niet van gekift... Mensen vinden het prettig als er iemand is die een beetje rustig blijft. En, uh, en dat proberen de Kamerleden dat ook altijd uh, toe uh, aan te moedigen... om vooral uh, met elkaar uh, het debat aan te gaan op inhoud. En, uh, en elkaar niet uh, te tackelen. Dus niet op, de, niet op de man te spelen, maar op de bal te spelen. En mijn ervaring is dat kijkers dat heel prettig vinden. Ja. Wat heeft het Kamervoorzitterschap u eigenlijk gebracht... Nou, het paste, denk ik, beter bij mij nog dan uh, woordvoederschap. Omdat ik uh, uh, bij woordvoederschap heel erg graag met de collega's zocht naar goede oplossingen. Maar het nou niet zo'n uh, aardigheid erin had om heel scherpe debatten te voeren. En dat hoort natuurlijk ook af en toe wel te gebeuren, maar daar was ik geen kei in. Bent u te aardig? Nou, ik ben te oplossingsgericht. Ik, ik heb, heb zoiets van, nou, dit vind jij en dat vind ik. En eh, nou, in sommige dingen die jij vindt, vind ik eigenlijk dat je de dat je best gelijk in hebt. Nou, laten we dan niet zoeken waar we alle twee ons in kunnen vinden. Dat is een beetje mijn manier van werken. En als je kamervoorzitter bent, dan helpt zo'n houding. En dan helpt het ook als je vooral als doel hebt dat de zaak goed loopt. Hè? Eigenlijk een beetje hetzelfde eh, als dat je heel veel mensen te eten ontvangt... en dat je dan in de keuken staat en naar binnen kijkt... En en je ziet dat ze het naar hun zin hebben, dat het eten goed smaakt... dat er gesprekken op gang komen. Dat is waar ik mijn voldoening van krijg. Ja, dus, dus de niet Tweede Kamer zelf... was een beetje uw huiskamer? Nou, het, nou, dat weet ik, nou in, ja, ik mag het best zo zeggen. Als het goed ging, als, als het debat goed liep, dat er, dat er echt uh, naar elkaar geluisterd werd... dat mensen elkaar uh, konden overtuigen... Nou, dat moeten anderen ook willen, hè? dan heb ik het gevoel... dat de politiek op zijn best is. Ja, en dan was Gerdy Verbeet ook op haar best? Mm. Nou dan ja, dan, dan, in ieder geval dan, dan had ik het het meest naar mijn zin. Ja, en, en, en wat Want eigenlijk u... heb je mij dan helemaal niet nodig. Als je zo met elkaar bezig bent, dan heb je het als voorzitter natuurlijk heel makkelijk. Dan hoef je alleen een beetje mensen het woord te geven. Een beetje de tijd in de gaten houden moet altijd wel. Maar dan is het makkelijk. De voorzitter moet natuurlijk vooral uh, haar best doen op het moment dat het, dat het niet goed gaat. Hè. Dan ja. moet je zorgen dat je de mensen helpt om weer in het, in het gareel te komen zeg maar, van het debat. Maar als ik dan zeg, wat heeft het u gebracht? Dan, dan heeft het u inzicht gegeven dat u hier misschien wel meer geschikt... Voor was dan voor dat andere. Ja, en het heeft me ontzettend veel voldoening gebracht... dat ik inderdaad gemerkt heb... dat, uh, dat, dat uh, mensen die, uh, die ons volgen... Uh, nou, dat gewaardeerd hebben. Ja, en, en, en nou weet iedereen, ik geloof dat Boris van der Ham daar vandaag ook weer iets over schreef in de Volkskrant van deze 60. Boris van der Ham, die ook afscheid heeft genomen, was afgelopen donderdag de gast in deze serie. Die schrijft zoiets vandaag van, ja, je moet wel weten als je Kamerlid wordt, eh, 80 uur werken, eh, bedoel, is dus een mentale aanslag. En vaak eh, is het elke avond een, een, een bakje patat, hè? verder kom je niet. Ik bedoel, je moet ook heel wat inleven. Ja. Dat ook moeten we doen. Dat ja, dat is, en dat is ook een van de redenen, daar ben ik ook heel eerlijk over om nu te stoppen. Je, je maakt verschrikkelijk lange weken. Uh, je weet nooit uh, of je weekenden rustig zullen zijn of niet. Bijna nooit zijn ze dat. Uh, je hebt ook heel veel verplichtingen voor het werk of voor, de, voor je partij, hè, want, uh, partijen. Want partijen zijn toch vrijwilligersorganisaties. Dus die komen altijd op zaterdag of zelfs op zondag uh, bij elkaar. Wat ik, wat ik echt onaangenaam vind als het zondag is. Want één dag in de week moet je toch een beetje rust kunnen hebben. Maar goed, dan moet je toch dan uh, bij zijn. En veel avonden. Dus, je, uh, dus je, met name je vrienden en, en, en mijn man... Uh, die zijn echt, vind ik, uh, erbij ingeschoten. En dat wil ik nu echt inhalen. Ja, want, want dat, ik bedoel als dat dan gebeurt... want je weet dat dat gebeurt, hè, je bent hard aan het werk... maar de, de plicht roept, dus dan ging Gerdy weer. Ja. Maar dan, dan weet je ook dat dat ergens wringt. Hoe moeilijk is dat dan? Om dan toch... Te gaan? Nou ja, dat. Kijk, als je, als je het weekend. Tenminste, heb je het ook nodig en je komt soms niet aan gesprekken toe. Je komt ook niet meer aan het lezen van een boek toe. Terwijl ik dat echt nodig heb om. Uh, om ook een beetje te, kun, ja, te kunnen ontspannen. Dan voel je jezelf soms een beetje een machine worden. Mm. Hè? Dat je. dat je maar eindeloos maar gaat en gaat en gaat. En dat. Uh, dat vond ik echt. Uh, na, na. na. nou ja bijna twaalf jaar eh, Kamerlidmaatschap... en daarvoor ook al een jaar of acht actief in de politiek... vond ik het wel mooi. Ik, vond echt, ik heb het zo opgeschreven in, toen in mijn verklaring... tijd voor andere dingen, dat is ook zo. Ja. Voelt u zich schuldig wat dat betreft... dat u dingen niet heeft kunnen doen waar u misschien wel voor... Uh, aanwezig moest zijn? Nee, de, de de dingen die ik echt wil doen. De kleinkinderen zijn er niet aan tekort gekomen. Daar heb ik vanaf begin af aan op, op gepast. En, uh, en maar mijn vrienden, mijn vriendinnen uh, en ook Wim uh, heeft soms, vind ik wel, uh, me iets te weinig gezien. Ja. We hebben iedereen in deze serie gevraagd om iets mee te nemen... wat hen uh, herinnert aan de Tweede Kamer of wat symbool staat voor hun werk. Wat heeft u meegenomen? Ik, zie... ik heb de koffiemok uh, meegenomen waar ik uh, uh, vanaf het moment dat, ik, dat mijn kleinzoon geboren is... maar daarvoor had ik een andere koffiemok met andere kleinkinderen. Maar dit is de tweede. Dat is mijn, jongste, mijn, mijn kleinzoon, Finn. Die is nu zes en die was toen een paar maanden... Het ah, ja, is een mooie op, foto. He? Ik laat hem u zien. Het is, in het, het is genomen, de foto, in het restaurant van de Tweede Kamer. Ik til hem op en hij lacht naar me. En uh, Dat is echt een beeldige uh, foto en die heeft men... Uh, dochter op de beker laten afdrukken en voor, voor een verjaardag of zo uh, gegeven. En ik kom, als ik s ochtends mijn kamer binnenkom, tot op, tot op de dag uh, dat ik uh, vertrok... krijg ik s ochtends in mijn mokken, ik heb er een paar, krijg ik uh, mijn eerste koffie. En dat is ook lekker als je dan toch nog een beetje door de foto een beetje thuis bent. Ja, dus dat, dat is dan toch wat u heeft uitgekozen. Want u wilde dan toch altijd nog wel dicht bij huis zijn, ook al zat u daar... Ja, ik ben altijd dicht bij huis geweest... en ik ben ook altijd voor de kinderen als er wat was bereikbaar geweest. Ja. En u had ze ook allemaal meegenomen, hè? geloof ik, de laatste dag. Ja. Prinsjesdag was het. Prinsjesdag was mijn uh, kleindochter van zeven, Lola was mee... En dat was geweldig, want ze had ook zo'n mooie hoed. Die hadden we van de zomer in Frankrijk al gekocht. En, uh, en gisteren bij het afscheid waren uh, bijna uh, alle kinderen en kleinkinderen er. En ik heb ook begrepen, dat, dat hoorde ik van de uh, SP-kamerlid... die uh, in dat comité van... Uh, hoe, hoe dat in, een in- en Uitgeleide. Ja, uh, ja. Uh, was dat, dat Lola, uw, uw <lacht> kleindochter zelfs koningin had gespeeld, geloof ik. <lacht> he, bij de nou, we, oefenen, we oefenen dan met de, de, de commissie van In- en Uitgeleide. Dat is ieder jaar een andere commissie. De voorzitter is de vaste commissie constant, hè. Het uh, dus was voor mij nu de zesde keer, of de zevende keer zelfs dat ik het deed. En uh, dan, moet altijd, dan leer je hoe het je als de koningin aankomt, en als we naar de koninginnenkamer lopen. En nou ja, dat is altijd een soort van uh, choreografie die je dan met elkaar uitvoert. En iemand moet dan op de plek van de koningin lopen, naast mij. En dat vond ik toch wel heel bijzonder om dan mijn kleindochter aan de hand te hebben, ja. En wat vond Lola ervan? Nou, die vond het geweldig. Ja, een goed verhaal op school, goed ook, goed verhaal op school ja. ja. Sharon uh, Gesthuis, ze zei dat trouwens bij één ja. uh, voor de verkiezingen afgelopen ja. dinsdag, dacht ik. Goed, uh, uh, tot slot uh, hebben wij altijd het volgende. Nog twee dingen. Ja, en een van die twee dingen is, wat doet u eigenlijk over vijf jaar? Over vijf jaar, um, dat is een lange tijd. Dan hoop ik dat ik een een soort combinatie van uh, activiteiten heb die allemaal zinvol zijn... waar ik uh, iets bijdraag aan, uh, aan de toekomst van uh, Nederland. Ik hoop dat ik uh, bijvoorbeeld toch betrokken ben... nog bij een, een school voor beroepsonderwijs, uh, dagavondonderwijs... misschien in een toezichthoudende rol. Um, en ik hoop dat ik uh, uh, nog met enige regelmaat mag uh, voorzitten... Want dan ben ik 66, dus dat misschien een, een mooie bijeenkomst mag voorzitten. En dat ik met mensen mag, in gesprek mag blijven... over, over uh, politiek en de schoonheid van het compromis. Maar welk vak is dat dan? Ja, dat is geen vak. Of welke dat, dat, functie? We Droom eens even met mij mee, wat zou het kunnen zijn dan? Ja, dat is gewoon gebruik maken van wat, uh, wat de talenten van, van verbeet zijn. Ja, maar goed, is er nooit een baan langsgekomen de afgelopen jaar, dat u dacht. Ja, dat wil ik nou eigenlijk nog wel even doen. Als ik dan toch het hier even op tafel kan leggen, dan ja, is dat toch eigenlijk wel wat voor Gerry Verbeet met al die kwaliteiten die u heeft opgedaan in die uh, jaren in de Kamer? Nou, dat, dat, uh, ik denk niet dat, dat ik. Dat denk ik niet dat er één baan is waar dat in zit. Ik denk dat ik echt naar een combinatie zoek. Uh, ik heb een, een, een grote interesse in, in een aantal sectoren van de samenleving. Ik noemde net uh, onderwijs, maar ook de pensioensector. boeit me enorm. Het is misschien ook wel uh, leuk op, op in, op in deze fase van mijn leven... om juist met een aantal talenten die ik heb ontdekt... om daar op verschillende plekken wat mee te doen. Ja. Zal ik eens wat noemen? Wat, wat, ja? wat, wat denkt u van een mooie ministerspost in het volgende kabinet? Nou, weet u, ik geloof niet dat ze me daarvoor nodig hebben. En het is ook mijn ambitie niet. Nee, dus, dus als uh, de partijleider belt... van Gerdy, dat is toch een prachtige post van jou... het ministerie van Volksgezondheid, ik noem maar wat... dan staat u niet te trappelen? Nee, nee ik, ik denk... Uh, kijk dan, dan, uh, dan zou ik dus weer uh, net zoveel uren maken als ik nu ge gedaan heb. Dus dan had ik net zo goed in de Kamer kunnen blijven bij spreken. Het volksvertegenwoordigerschap dat vind ik wel heel erg mooi geweest. En... Kijk, als, als, als ik nodig ben, dat, dat, dan weet men, en kan men op mij rekenen. Maar ik zoek het niet. Nee, u zoekt niet, maar sluit het ook niet uit? Nee, maar het, ik weet vrijwel zeker dat ze echt mensen genoeg hebben... die dat heel goed kunnen doen. Ja, ja. ja nou, dan bent u wel weer een beetje onzeker, eigenlijk. Nee. toch? Nee, Want u heeft zoveel kwaliteit. U bent daar volgens heeft... mij geknipt voor. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat het Kamervoorzitterschap mij heel erg goed lag. En dat ik er ook enorm van genoten heb. Maar ik... Ik weet niet of ik dan een zo'n goede bewindspersoon ben. Dat weet ik echt niet. Ja. En, en nu het is heel u... moeilijk hoor om dat te zijn. Het, ja. is, uh, het, is, het is waarachtig niet iets waar ik zomaar van zou zeggen... dat doe ik wel even. Ja, toch beschrijven. En, en het andere ding wat wij nog voorleggen... u heeft nu meer tijd. U heeft er net al iets van laten doorschemeren. Maar gaat u nu iets doen waar u eigenlijk nooit tijd voor heeft gehad? Ja... Dat ga ik zeker. Ik ga om te beginnen een aantal familieleden, zussen van mijn moeder, nog eens opzoeken. Want die heb ik al heel lang niet gezien. En dat zit me niet lekker. En ik ga reizen. Ik heb eigenlijk mijn leven lang altijd de schoolvakanties gehad. En ben eigenlijk toch ook al lang in de politiek. En dan weet je dat je altijd het risico loopt dat je weer terug moet voor vakantie. Hè? Want er kan altijd een Kamervergadering zijn. Dus ik wil eigenlijk verschrikkelijk graag eens een keer een lange reis gaan maken. En de eerste hebben we al gepland. Die gaat naar Nieuw-Zeeland. Nou, geweldig. Gelijk enorm ver weg. Ja. Heel ver weg van die Tweede Kamer. Goed, mag ik u danken voor uw komst naar uh, twee dingen. Gerdy Verbeet was dat. Ze nam uh, afscheid deze week als Kamervoorzitter... en ook als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Op deze zender zometeen op Radio 1 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wij hebben ook even Gerdy verbeterd, want die loopt zo meteen even over naar ons. Uh, we gaan haar namelijk een cadeautje aanbieden. Want Ze is ook wel eens bij ons geweest en we willen haar niet zomaar laten gaan, dus ze krijgt ze een cadeautje. Ze kijkt heel, heel verbaasd. Ja, ja wat leuk. Ja. Dat is nog dat nou niet. Zijn? Ja. Ja. Nee, nee, nou bij deze uh, en heel veel voetbal en uh, wat nog meer. We hebben een prachtig verhaal over um, een jongen die de personal assistant wil worden en dat misschien ook gaat worden van Virgin miljardair Richard Branson. Dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Jurij Tubinitsky. Radio 1 het NOS Journaal. Samir A is een paar dagen geleden in zijn cel opnieuw aangehouden voor terrorisme. Volgens het landelijk pakket zou hij na het uitzitten van zijn celstraf een aanslag in Nederland willen plegen. Hij zou via briefjes aan een andere gevangene hebben gevraagd hoe hij aan explosieven kon komen en in het bijzonder Semtex. Over een doelwit is niets bekend gemaakt. Straks meer erover in BNN Today.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 Thomas Slabbers. Onthoud die naam. Want hij is er heel dichtbij om de personal assistant te worden. Van Virgin Miljardair Richard Branson. We spreken hem straks. En hij past een beetje op met het produceren van toneelstukken in Oeganda. Je kunt er zomaar de bak voor indraaien. Als je nu naar radio1.nl gaat en je zet de webcam aan... dan zie je uh, Luc I. Kink, dan zie je Robert Meder... en dan zie je zo meteen ook Gerdy Verbeet. Die hebben we namelijk even geleend van Max. Nog voordat zij weggaat, gaan we haar een heel erg mooi cadeautje uh, aanbieden. En daar hebben we alvast een voorproefje van. Maar eerst naar Luc. Uh, ja, uh, sorry, ik zat even uh, mijn koffie door te slikken. Ik ben een beetje verkouden. Mevrouw Verbeet, die is dus nog geen dag weg... Uit de kamer. En de kamerleden gaan ineens hele rare dingen doen. Wij zijn twee vrienden. Jij en ik. Twee dikke vrienden. Jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar. Al worden we meer dan honderd jaar. Wij zijn twee vrienden. Tot onze laatste snik. En hierna ging de kamer van <lacht> Beet. Echt <lacht> allemaal hoebe, hoebe hop hop hop, hop zingen. Dat is één grote chaos. Zometeen meer en ook meer nieuws vanuit de kamer. En ander nieuws. En ze zit naast mevrouw Verbeet. Het was toch echt maar vijf meter lopen? Maar u wist het helemaal niet, hè? Dat u nee, nog even het hier nee. zou aanschuiven. Ik nee. vind het heel leuk dat u er bent. Zo meteen... Ik ben heel verbaasd. Ja. Ja, ja, dat gaat allemaal heel snel. We gaan er een cadeautje aan u aanbieden, maar het is, niks, het is niks naast. Het is alleen maar leuk en aardig. Um, we hebben al alvast een voorproefje. Luistert u even mee. Mijn naam is Fred Teven van de VVD. Mijn lievelingseten is natuurlijk ijs. Dat begrijpt u wel. En uh, thuis heb ik een mamot. ja. Dat is het voorproefje. U kijkt verbijsterd. Het is een bouwensigeunennacht. Ja, nee, nee. Dat, dat, dat, dat, dat is gewoon de tv die hier oh, aan staat. Ja, dat, dat is gewoon Niklas. een tros met... Een tros. Het lievelingsprogramma van Willemijn staat. Niet liggen, Robert. Jij hebt hem net op de tros gezet. Nee, dat was vet. Even met een marmot. En de vraag is, eet u hem hierop of wilt u een zakje eromheen? Een zakje eromheen? Ik snap het niet eens. Jullie zijn nee, maar... veel te jong en snel ja, voor mij. Nee, U krijgt zo meteen een cadeautje voor ons. En, en dan uh, wordt, wordt, alles wordt alles duidelijk. Blijft u vooral gewoon nog even zitten. Ik uh, gaat meteen. <laughs> Noordweder, so. weder, haal je blik even van Frans Bauer en doe gewoon lekker. Jij zit zo te kijken. Goed, uh, na Ajax afgelopen dinsdag in de Champions League is het vanavond tijd wat het voetballen betreft voor PSV en FC Twente. In de Europa League, nou, de wedstrijd van PSV die loopt al tegen het einde. PSV loopt ook tegen het einde volgens mij uh, in Oekraïne en die houtkamp jongen, wat is dit een slecht PSV. Dat heb ik uh, zelden uh, gezien. 2-0 achter na 77,5 minuut spelen. Rustland 0-0. Eerste helft niets gebeurd. Die beelden worden gebruikt door mensen als ze moeilijk in slaap komen. In de tweede helft kwam het uh, wel los. Na vijf minuten al een enorme fout van de Rijk. En Matthäus, een Braziliaan, kon de bal over... Keeper, jawel, Boy Waterman in plaats van Titon in het doel. Kan hij, uh, kon hij hem koppen, dat was 1-0. En zeven minuten later een eigen doelpunt notenbenen van PSV Hutchinson... Die ervoor zorgde dat de ploeg uit Dniepropetrovsk petrovsk met 2-0 voor staat. En nu is PSV probeert wat te doen. Maar het is echt een kansloze missie. Amper een kans gezien voor PSV. Amper een mogelijkheid. Nu dan misschien via de rechterkant. Er is al drie keer gewisseld. De advocaat het levert slechts een hoekschop op. Nee, het is niet best wat PSV laat zien. Nog twaalf minuten om nog een puntje te pakken in Oekraïne. Nou, dan moet de FC Twente het maar gaan doen. Uh, die ploeg uh, staat, nou, het punt van begin is een beetje vroeg. Een half uurtje nog in Enschede is Hannover 96 de tegenstander. Bas Stigler, uh, leeft de Europa League een klein beetje in Enschede? Of alleen een heel klein beetje? Nee hoor, dat leeft zeker. Uh, het stadion zit niet vol. Maar wel, ik geloof 22.000, 23 23.000 kaartjes verkocht. En na de vorige ronde, die play-off en die spectaculaire wedstrijd tegen het Spoor met de verlenging en toch nog de 4-1 is het ook niet zo gek dat het hier wel leeft. Uh, kortom, ik heb de indruk dat Enschede zich er wel op verheugt. Steve McClaren kan een heel behoorlijk elftal op het veld brengen ook. Leroy Ver natuurlijk nog altijd niet. Boeleki nog niet. Bjellan nog niet, want die zijn geschorst of uh, geblesseerd. pardon. Maar wel weer terug in het elftal is Chadli. Dat is uh, goed nieuws. Dat scheelt een slok op een borrel. Dat gaat dan ten koste van Jesse... die daar afgelopen competitiewedstrijd tegen Willem II nog stond. En in het elftal komt ook Willem Jansen terug op het middenveld. Ja, een loper... Dat kun je tegen Duitse ploegen over het algemeen goed gebruiken. Als je gaat schaken ook, maar dat zal vanavond wat minder het geval zijn trouwens. Uh, maar dit tezijde. En die komt al voor Gutierrez, de Chileen in het elftal. Dat is toch meer een, ja, laten we zeggen, technisch aanvallende speler. Die heb je in zo'n wedstrijd niet meteen nodig. Normaal gesproken zou ik zeggen in een pool waar ook Levante en Helsingborg in zitten, zijn dit de twee sterkste. En dan kunnen we vanavond meteen gaan kijken wie dan de beste is in poel L. Goed, dan horen we dat van jou later vanavond hier op Radio 1. Bas Stigler was dat. Dan nog even naar het wielrennen. De bondscoach Leo van Vliet heeft vier kopmannen aangewezen voor de wegwedstrijd op het WK-wielrennen. Uh, Robert Geesink, Bouke Mollema, Lars Boom en Nicky Terpstra. Dat zijn de vier zogeheten beschermde renners. En van die vier is Terpstra de eigenlijke kopman. De bondscoach Leo van Vliet. Vorig jaar zei ik tegen Terpstra, ja, wil, je, wil jij de captain zijn? Ja, maar dat is moeilijk, dan moet ik tegen Rabobank zo wat gaan zeggen, die jongens. En, ja, en hij is een jaar verder en hij is natuurlijk heel iemand anders geworden. En ja, hij heeft de uitstraling nou van een... Ja, moet je, maar dan moet je in zijn ogen kijken, dan kan je op de, tele, je op de radio niet zien. Maar dat zie ik wel, Dit is gewoon een personality geworden die heel gefocust is. Ja, die wegwedstrijd voor mannen wordt uh, zondag verreden... en aanstaande zaterdag rijden de vrouwen. Op naar de mammot. <laughs> Op naar de <haar> mammot. <laughs> Eerst nog even het plaatje. Lily Ellen die was gestopt. Ze kreeg een kind. Toen dacht ze, ja, kom zeg. Nu is ze weer begonnen met een duet met Pink. Die andere moeder, maar is een oud nummer.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 Met microfoon Lily Allen, not fair. Radio 1, PNN Today. Je hoort het net in het nieuws. De bekendste terrorist van Nederland, Hofstadgroep lid Samir A. Die is in zijn cel opnieuw aangehouden voor terrorisme. Kwamexpert Malinivase, nog even kort, waarom is hij nou precies aangehouden? Ja, de Nationale Recherche heeft hem in zijn cel aangehouden. Ze hebben ze de afgelopen maanden gedaan... omdat die zou hebben geprobeerd zijn semtex te regelen. Uh, en semtex is een, een soort van kneedbaar explosief. Het is heel erg uh, populair onder terroristen. En ja. um, het is heel erg... Ja, goed voor het opblazen van gebouwen ja. en voor het opblazen van een bepaalde doeleinden. Dus uh, daar dacht de Nationale Recherche, dit zit niet goed. En uh, hebben ze hem aangehouden. Ja, en hoe zat het nou? Want hij heeft met medegevangenen overlegd over een aanslag. Ja, precies. Het zou zo zijn dat hij uh, allerlei briefjes heeft geschreven naar een aantal medegevangenen. Hij uh, zat eerst in een hele zwaar beveiligde gevangenis in Zucht en sinds kort zit hij in Rotterdam. En daar zou hij hebben geprobeerd om via via contact te krijgen. Ja om dus explosief te regelen en aan van die zijn uh, uh, onderschept. En uh, ook hebben ze samen heel erg goed in de gaten gehouden. Dus ze zeggen, ja, we hebben, we hebben veel verschillende uh, aanwijzingen, we hebben die politiciërs. En een van die medeverdachten, die is dus uit de school geklapt. Um, volgens de advocaat van, uh, van Samir... wordt hij gewoon genuid door die verdachte. Het is dus een, uh, een man die uh, vastzit voor moord. En uh, die hoopt om... Uh, strafvermindering te krijgen. Nou ja, of dat weet ik niet, maar er zijn dus een aantal... Een aantal aanwijzingen waardoor de nationale... dacht, ja, dit zit niet goed. Ja. Even voor de duidelijkheid, het is nog niet bekend... waar hij dan een aanslag op zou willen hebben plegen. Alleen dat hij het had willen doen nadat hij vrijkwam. Dat is uh, volgend jaar. Precies. En nu zegt de advocaat van Samir... Ja, die zegt, uh, wat jij net zegt, van het is een groot onzin verhaal. Want hij kan helemaal geen contact hebben gehad met zijn medegevangenen? Ja, hij vindt het vooral onterecht. En hij denkt dat het een soort van complot is. Want uh, wat wel zo is, Samia zou eigenlijk volgend jaar al uh, op gedeeltelijk vrij mogen komen. Proefverlof. Uh, en ja, in je proefverlof of net voor je proefverlof dingen doet die niet door de beugel kunnen. Of waarvan justitie denkt, ja, dit is toch niet zo veilig. Dan uh, ja, hebben ze reden om te zeggen dat verlof krijg je niet. Dus een advocaat zegt, dit is misschien wel een reden. Voor hun om, uh, om dit in te zetten nu zo meteen. Zodat ze hem nog langer in de cel vast kunnen houden in plaats van vrijlaten. Ja, ja, even tot slot. Um, als hij die hiervoor uh, wel veroordeeld wordt, als dit waar blijkt te zijn... en uh, hij wordt schuldig bevonden van het beramen van een aanslag... terwijl hij al in de cel zit. Wat betekent dat dan? Dat uh, betekent op het moment dat hij zijn straf is uitgezeten... en dit proces zou zijn geweest en er zou zijn veroordeeld... Uh, dat hij er gewoon, gewoon vast blijft zitten. En uh, het OM zegt dat dit maximaal 15 jaar erbij kan kosten. Uh, maar goed, zoals uh, de advocaat ook zegt... we moeten eerst maar zien welke belastende verklaringen precies zijn. Uh, en of dit echt tot het proces gaat komen. Maar ja, justitie hoopt natuurlijk dat ze hem zo lang mogelijk... achter tralies kunnen houden. Want uh, blijkbaar vinden ze hem heel gevaarlijk. Goed, laatste nieuws is over Samir Amalini-Fase. Dank je wel. Graag gedaan. Drie vandaag beëdigde kamerleden, die hebben een, een paar of ma, die ook in de politiek zaten. U weet natuurlijk wel wie dat zijn, neem ik aan. Mevrouw Verbeet, of moet ik even helpen? Drie, ja, Duisenberg en Heerma en oh wie dan de derde is? Die dat... lijkt nogal op de moeder. Uh, Mai? Ja. Mai van Hanja Mai weg. Ja, ja. natuurlijk, ja. ja. Alleen nu voor de PvdA, geloof ik, hè? In ja. plaats van voor het ja, CDA. Ja, natuurlijk, ja. Nou, dat gaat uh, misschien goed. Deze, dat weet je natuurlijk nog niet, deze kinderen van beroemde ouders. Maar dat dat ook wel eens helemaal verkeerd afloopt, dat hoor je straks bij BNN Today. En wil je wat uh, tegen ons zeggen, dat kan op Twitter. Gebruik dan het BNN Today. En dan, ik zat al met uh, mevrouw Verbeet een beetje te kijken naar PSV, maar het gaat niet goed, hè Andy? Nee, het is dramatisch. Ik kan ze niet betrappen op één kans in de hele wedstrijd. En dat voor. Uh, het grote PSV, dat zo ook uh, plannen had dit jaar met Dick Advocaat aan het uh, roer. Maar nee, het is helemaal niets om het zomaar eens, uh, heel uh, vervelend te zeggen. De PSV staat 2-0 achter, oe, bijna 3-0. Maar gelukkig kan Boy Waterman de bal nog tegenhouden. Niet dat het heel erg veel uitmaakt hoor. Maar PSV had veel verwacht van deze uitwedstrijd. is goed de afgelopen jaren in uitwedstrijden. Maar vanavond even niet in Oekraïne. Want PSV staat met 2-0 achter met nog maar een paar minuutjes te gaan. En dat uh, wordt niet. Dat wordt niet. Bent u P.S.V. mevrouw van Bees? Nee. Nee. Ajax. Ja, van geboorte. Ja, dat kan gewoon niet anders. Nee, zo is het. U was natuurlijk net uh, te gast bij onze collega's van Max. En daar zat u een half uur te praten over dat u weggaat... en over wat u nu gaat doen. Um, en nou bent u hier ook wel eens geweest in BNN Today. Ja. En we vinden het altijd gezellig met u. En we hebben het er wel eens gehad. Twintig jaar geleden was u toch bijna mijn schoonmoeder geworden. <laughs> In een soort parallel-universum. Je zegt het zelf, hè? Het Ik had begin begin er over. <laughs> Toch leuk om er even aan te halen. Ja. Maar goed, alles bij elkaar dachten wij... wij kunnen u niet zomaar laten gaan uh, zonder u een uh, mooi cadeau aan te bieden. Um, wij vroegen ons af, kent u... dat had u misschien vroeger op school wel... kent u vriendenboekjes... Ja, jawel. Ja. Wij, wij noemden dat toen poëziealbums. Ja, poesiealbums. Po ja, poesiealbums. Ja, ja. Zo ja. noemde ik het ook nog wel. Of vriendenboekjes in ja, ieder geval. Ja, ja. Ja. Waar je dan iets leuks schrijft, ja. zodat iemand anders je nooit vergeet. Heeft u ze nog in de kast liggen thuis? Ja, die, die gooi je nooit weg. Nee, nee. Nee, nee. Nou, wij hebben uh, speciaal voor u afscheid een vriendenboekje gemaakt. Uh, met al uw Tweede Kamervrienden. Luistert u mee. Mijn naam is Arie Slop. Ik ben fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Mijn lievelingsboek op dit moment is De Keukenmeideroman. En als ik aan VB denkt, dan, dan denk ik aan een hele warme, betrokken vrouw... die op een fantastische wijze in de afgelopen jaren inhoud heeft gegeven... aan het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Ik wens haar alle goeds toe. En ik hoop dat we haar van tijd tot tijd toch nog wel eens een keer zullen tegenkomen. Ik ben Alexander Pecht, fractievoorzitter van D66. Mijn lievelingskleur is kan je natuurlijk raden, paars. En ik zou nog wel een keer met Gerdy Verbeet terug willen naar de Antillen. Want daar hebben we hele leuke herinneringen. Heel veel dank voor al die mooie momenten. Mijn naam is Ronald Plasterk. Ik ben uh, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Mijn lievelingsdier, dat hoort erbij, is onze hond Carol. en mijn held is uh, Darwin. Um, wat ik met Gernie Verbeet het liefste eigenlijk nog een keer zou doen... is toch gewoon zo'n kamerdebat... waarin ze die prachtige combinatie maakt van aan de ene kant een hele luchtige toon... en aan de andere kant toch de hoge waarde van het ambt als kamerlid en met name als kamervoorzitter. Die combinatie van luchtigheid en ernst, die gaan we heel erg missen. Mijn naam is Fred Teven van de VVD. Mijn lievelingseten is natuurlijk ijs, dat begrijpt u wel. En uh, ik heb thuis heb ik een mammot. Tegen Gerdy zou ik willen zeggen: vanaf woensdag neem het doe het eens een beetje rustig aan. Je hebt de kamer prima geleid. Maar het is ook een tijd om een stapje terug te doen. Mijn naam is Boris van der Ham. Mijn lievelingskleur is blauw. En ik hou van koeien. En mijn persoonlijke boodschap aan Gerdi verbeet is dat ik. Heel, heel erg aan het begin van mijn Kamerlidmaatschap... nog van plan was om een wetsvoorstel ja, over... een geloof ik, of anders om met haar in te dienen. dat is er nooit van gekomen. Maar ze is gelukkig wel de moeder van de Kamer geworden. Een heel warme vrouw. Ik ga haar erg missen. En ik dank haar ook voor het mooie cadeau... wat ze aan mijn zoon heeft geschonken. Beste Gerdy, uh, ik ben Emiel van de SP. We hebben ook heel wat gestoeid in de Tweede Kamer. Daar weet je alles van. De SP-fractie wilde natuurlijk altijd heel veel spreektijd... en natuurlijk heel veel vragen stellen... En aan jou was het altijd om met een goede banen te leiden. Dat ging meestal heel erg goed. Soms hebben we nog even gestoeid, maar uiteindelijk kwamen we er altijd uit. Je hebt je in ieder geval zeer als een echte voorzitter gedragen. En je was een echte waardig voorzitter voor ons parlement. Ik wil je daar ontzettend voor bedanken. Het gaat je goed. Ja, dat wat was hem, aardig, mevrouw Verbeest. Wat ontzettend aardig. Wat Is het leuk om dat zo te horen? En hebben we hier nog op cd. Even leuk voor de webcam. Daar is hij uh, een dvd met nog veel meer reacties van nog veel meer Kamerleden. is dat, op dat zo? Nou, ja. alsjeblieft, een grote cadeau hadden jullie me niet kunnen geven. Heel attent. Nou, Goed, fijn dat u het zo mooi vindt. En, ja. u, moest het, u moest het hard slachen, geloof ik, bij Fred Teven. Ja, die, <laughs> die marmot. Ik zie dat dan voor me. Ja, ja marmot is toch een soort cavia, toch ook, of niet? Ja, zo'n dingetje. Het lijkt dat, er uh, toch veel. Als hij snel he? doodgaat. Ja, ja. <laughs> Vroeger had je op tv, dan moesten ze een wedstrijd doen. Ja. <laughs> ja, ja. Dat past dan weer niet echt bij Fred Teven. Wist u, wist u dat, dat hij een marmot heeft? Nee, echt niet. Nee, nee. Dat hij zo gek op ijs was, ook niet nee. trouwens. Nee. <laughs> zo kon je toch nog wat dingen te ja, weten. Ja, ja, ja, en wat, ja. wat voor moois had u de zoon van Boris van der Ham gegeven? Nou, Boris heeft dus een zoon en uh, alle uh, kamerleden die tijdens hun kamerlidmaatschap... een uh, kind krijgen, die krijgen voor dat kind een spaarpot. En dat is een hele mooie zilveren spaarpot. Uh, Met het en... iets erin? Nee, nee, nee, nee, dat, nee dat moeten dat ze is. zelf vullen. Uh, en, maar het is, het, het is een ark van Noach, Noach in het zilver. Heel mooi. Oké, okay, en die moet je echt kapot slaan? Ik volgens Zo. mij zit er een sleuteltje oh, bij. Wel ja. <laughs> wie, wie van, want we hadden een rijtje, hè? Slob, pechtelt, uh, wie nog meer? Plaster, teven, bos van de ham. Nou ja, het was een heel rijtje. Wie, wie, wie gaat u nou het meest missen van al deze types? Um... Moet ik heel eerlijk zijn. Mm -hmm. uh, ik, ik denk niet dat ik, dat ik uh, de collega's hoef te missen. Want die kom ik natuurlijk toch altijd wel weer tegen. En die kan ik zien op televisie. Uh, wie ik echt het meest ga missen zijn mijn naaste medewerkers. Waar je iedere ochtend een geintje mee maakt. Waar je koffie mee drinkt. Uh, en de chauffeurs die je ook als je wel eens een beetje moe bent uh, naar huis rijden. En dan, uh, dan heel aardig zijn. D dat ga je echt missen. En dan zit u op de achterbank half te slapen. En dan maak ik zij nog even een ja, Ik hoop dat ik niet snurk. <lacht> bij deze denk ik dat dat zo is want dan uh, zou je dat niet zeggen nou veel plezier met het cadeau um, ja ik we, ga het meteen luisteren ik zeg nog even voor de lieve luisteraar we hebben het uiteraard op onze Facebookpagina gezegd, gezet, facebook pagina gezet facebook.com slash bnn today facebook.com slash en we zetten hem ook even op twitter dan kan iedereen hem zien um, En we hebben natuurlijk uh, het hele binnenhof uh, gevraagd om uh, iets te zeggen voor uw vriendinnenboekje maar er was nog een hele opmerkelijke reactie en die hebben we nog even bewaard voor u Hallo, mijn naam is Gerdy Verbeet. Mijn lievelingskleur is rood. Mijn lievelingseten is zuurkool. Mijn lievelingsprogramma op televisie is Andere Tijden. En ik verheug me op meer vrijheid. Nou, <lacht> ik zuurkool grappig. Ja, zuurkool vind ik heerlijk. Dat uh, Maakt u vast ook zelf, want u kookt heel goed. Ja, he? ik ook graag. Ja. Ja, goed, ja. Het, ga u goed? En een mooie reis naar Nieuw-Zeeland hoorde ik net bij Max. Ja. En ja. Uh, wellicht een keer tot ziens. Ik hoop het en bedankt. Dankjewel. En die Houtkamp, PSV, ja, ik... ja, dramatisch. Ja, dan, ik zal het niet gauw zeggen dat iets dramatisch en ongelooflijk slecht is. Maar dat uh, geldt wel voor PSV vanavond. Niet om aan te zien. Het is gelukkig voor Eindhovenaren nu afgelopen. 2-0 verlies tegen Nepper, Nepper, Petrovsk. En aanstaande zondag. Dan staat de wedstrijd PSV Feyenoord op het programma. En na die dramatische 1-0 nederlaag tegen Utrecht. En nu dit 2-0 verlies, waar de mannen uit Oekraïne zeer blij mee zijn. Eh, kan men niet met echt veel vertrouwen naar die wedstrijd tegen Feyenoord eh, gaan toeleven. 2-0 in Oekraïne verliest PSV kansloos. Met 2-0 dus van Dieppen. Ryan Jordan Evermore. Weer in Nederland van 11 tot en met 14 oktober. Dan uh, treedt hij op in Rotterdam in Eindhoven, Groningen en Amsterdam Ryan Shaw met Evermore. Luc pakt nog even een. Uh, ja ellendig, met een, een het is ellendig, maar een zakdoekje. Virus virushol is het hier waar we in zitten. We hebben wel gezellig vandaag onze, al onze medicijnen gedeeld. Ja, dat vond, vond ik wel leuk. Dat is ook wel Zeker. Maar heb ik het van jou of jij van mij? Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk, dat, uh, ik denk toch stiekem dat ik het van jou heb. Maar... <laughs> Ik weet niet, het zit gewoon in mijn hoofd. Ja. Moet wel. Dus, ja. Gaan we nog wat leuks doen? Ja, zeker. Uur. Ja, ik ga mijn best doen. Ki ach nee, ziek, revo, neveg, naf et, fiut et, kirjas krap, Net ikraskas, kreskas einaf, ga naf. Als je dat omdraait, dan weet je precies <laughs> wat ik ga doen. En we gaan zingen met Buma. Wij zijn twee vrienden. Ja, ja en ik. Twee, twee, twee, twee vrienden. Wij en, en ik, wij blijven altijd bij elkaar. Wij blijven altijd bij elkaar. We worden meer, Hier, meer dan 100 jaar. jaar. Wij blijven vrienden. Wij zijn vrienden tot onze ja. laatste snip. Tot onze laatste snip. Ja, en dan hoe op. Decht, mevrouw Verbeet is weg en, en dit krijg je. Niveautje hoor, daar in de kamer vandaag. Oh, ja. Dat zo meteen aan 9 uur. Dat allemaal en uh, nog veel meer. De jonge Thomas Slabbers, die de personal assistant uh, gaat, wellicht gaat worden van Richard Branson. En we hebben een mooi verhaal van in Oeganda en veel voetbal, natuurlijk. Sport op Radio 1. Zaterdagmiddag om half drie. Het is duwen, het is sleuren, het is trekken daar in dat peloton. De WK wkb voor Brouwen. Want iedereen wil in een goede positie zitten. En het Sportforum. Om negen uur de Heredivisie. Pax Zwolle Groningen. Het de terugkomt. En op de paal en de goal. RKC-VVV. De doelbal die volkomen over de bal heen maakt, zeg. Vitesse-Heracles. en een doelpunt bij de tweede paal. NEC-Willem 2. Oh, mooie goal, zeg. NOS langs de lijn. Zaterdag van half drie tot zes en van negen tot elf. Radio 1.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 Jij ook. Ga dan naar de Facebookpagina van Edukans en help een kind naar school. Al meer dan 30 jaar voert Greenpeace Actie op zee. Hun eerste schip werd opgeblazen door de Franse geheime dienst. Een dodelijke aanslag. Vanavond in Hollandok. Een verhaal over staatsterrorisme en de romantiek van actievoeren. 11 uur NTR Nederland 2. De Rainbow Warriors of Wahiki Island. Feliciteer Edukans op Facebook